Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland hoeft 104. Nesselbloem had daar al rekening mee gehouden. Enkele jaren geleden kreeg Nederland juist een forse naheffing. Dit jaar gaat de grootste naheffing naar de Britten. Die moeten ruim 300 miljoen euro bijbetalen. De grootste meevaller, ook ruim 300 miljoen, is voor Frankrijk.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 In Amsterdam zijn tientallen jongeren vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan. Het gebeurde in de wijk Slotermeer bij het Gerbrandi Park. Toen de politie kwam keerden de jongeren zich tegen de agenten. Dertien verdachten zijn aangehouden. Ze zijn allemaal tussen de 13 en 15 jaar. Wetenschappers hebben bij de Azoren het wrak van een Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het schip lag op een diepte van bijna 900 meter. De vondst werd al in september gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt. Morgen is het 75 jaar geleden dat de u boot door de kapitein tot zinken werd gebracht, nadat hij in een gevecht met de Britse marine beschadigd was geraakt. Van de 46 opvarenden werden er vier gedood toen de Britten door een misverstand een bom in het water gooiden. De rest werd door de Britten gevangen genomen, behalve één Duitser die erin slaagde in vijf uur naar de Azoren te zwemmen. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Vannacht wordt het weer droog, minimaal rond 6 graden. Morgen af en toe zon en ongeveer 10 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met vooral in het zuiden vaak regen. Zondag kan in het noorden de zon af en toe doorbreken. En het wordt in het weekend 7 tot 9 graden. Dit was het en ook. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Als er altijd voor haar voorronde van de Rob wordt, dan gaan we ook onmiddellijk mee verder. Alweer over de helft deze nu al gezegende zonovergoten... de beijzelde prachtige avond met vele, vele bands... met allemaal verschillende invalshoeken van het maken van muziek... En ik zeg over de helft inderdaad dat wel de hele avond bezig zijn. En dat is maar goed ook. We gaan nog even lekker door. Nog uh, drie te gaan. En ook deze band. Ik zei per ongeluk bij de tweede band dat zij voormalig finalist waren. En dat ging over. Deze band, zij hebben als de band Anubis ooit een keer in de finale meegedaan. En dat deden zij met verven. Maar wat las ik in deze biografie? Zeg, geboren vanuit een val van kerosine. En in de bulderende sounds van Straalmotoren is deze band gelegen naar Schiphol, een goede mededinger naar de luidste prijs van Nederland. Mag ik een beetje licht, want die rood lampje dat is echt zo lezen, man. Hun drang naar muzikale grenzeloosheid, ja, staat als de basis voor een zoektocht naar immer meer gigs in Nederland en verder buiten natuurlijk. Deze five barrel war machine is locked and loaded. De passie voor alle metal komt duidelijk naar voren. Dus schud los die nek, je gaat hem nodig hebben. Geef een applaus voor seven steps of denial. in the Als jullie het erg vinden, ik doe die jas uit. Het is om een beetje te warm hier. Het stevige verleden van, uh, van de frontman van, uh, de voor, van deze band die we net hebben ge gehoord: uh, Seven Steps of Denial, uh, Marcel. Want uh, ik moest even graven, maar ik, uh, ik, ik kwam hem ergens tegen bij Oceans Between. Ja, dat is al echt een jaar of acht. Misschien wel, Ja, nee, het was in 2007, 2008 inderdaad. Dat, uh, dat ik nog in, uh, in Ocean Between heb gezongen inderdaad. Ja. Uh, maar dat neem je denk ik mee voor deze band? Ja, zeker, sterker nog. Zo ben ik ook bij deze band gekomen uiteindelijk. Um, de, toen de bassist van Ocean Between die, uh, is gitarist geweest in Seven Steps of Denial. Mm. En, uh, ja, eerst werd er een, een, een bassist gezocht voor die nieuwe band. Maar uh, de toenmalige zanger is nu onze bassist ik geworden. Dus er was ook uh, de optie om mij in te vullen als vocalist. Ja. En dat is dus nu uh, uh, een feit geworden. Dat is een feit geworden al ruim zeven jaar ondertussen. Ja. Uh, wat uh, ja, het was het is gewoon pittig wat er uh, even op de band, uh, wat de band uh, laat horen. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, is dat ook je voorliefde? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ik heb ook het de lange haar en een hele stapel zwarte <lacht> bandshirts. Dus ja. ja. Uh, waar komt die voorliefde dan in uh, voor, uh, voor de heavy metal eigenlijk vandaan? Dan? Ja, dat is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen, maar uh, ja, als ik er nu, uh, nu iets over moet zeggen... dan, dan vind ik de, de intensiteit van, van de show en van de muziek... en van de, ja, uh, op, op alle vlakken eigenlijk uh, het, hetgene wat me trekt. Ja. De, ja, de, de energie die de, die de instrumentalisten en de vocalisten hebben... de show die ze opzetten en ja, ook gewoon het aanslagen per seconde, om het zo maar te zeggen. Ja, want uh, de, de basloop hè? Ja, van je collega ja. die, uh, die naast je zit... Ik heb er wel van genoten hoor. Ja, terecht, terecht. We zijn ook, uh, ja, we gaan er ook met z'n allen gewoon voor. En ja. we zijn hartstikke gedreven in wat we doen en hoe we het doen. staat ja, er tempo doen? in? Ja, nou, dat valt op zich wel mee. Als ik de drummer mag geloven, valt het uh, telkens op 110 of 140 bpm. En ja, oké, okay, we spelen alleen dan uh, twee keer zo snel. Ja, ja. Um, uh, deze band, uh, daar, daar ben je dus nu uh, al wat langer uh, mee bezig. Uh, ja, uh, is dit dan zoiets van, van ja, dit is op ons pad gekomen, dus maak er maar gebruik van? De op acta worden. Ja, je? Ja. Nou, uh, wat, uh, wat de presentator ook al zei. De gitarist en de drummer zijn de oprichter van uh, Seven Steps of Denial. Ja. Die hebben in een vorige band Anubis uh, in 2007 geloof ik ook meegedaan. En Rob uh, 2005 zelfs. Ja. Zo, ja dat is nog voor onze periode. Ja. En uh, ja, zo, uh, zo zitten we eigenlijk elk jaar wel te kijken. Of ja, gaan we ons inschrijven, gaan we ons inschrijven. En ja, dit jaar was er eindelijk weer van gekomen. En mochten we dus ook weer meedoen. Ja. Is dat altijd leuk als je dan toch nog uh, mag staan in zo'n kleine zaal? Absoluut, absoluut. Ja, het, uh, het, het, het spelen blijft gewoon leuk, of je nou voor 2 of 20 of 120 man staat. Ja, het liefst dat laatste natuurlijk. Ja, ja. Zoals nu, het was een mooie gevulde zaal, maar ja, het, het, het spelen zelf is al, eigenlijk al de beloning. Ja. Uh, voor de mensen die uh, dit uh, gesprek uh, volgen en uh, de compilatieuitzending uh, van ons horen, uh, waar is uh, Seven Steps of Denial te vinden op het wereldwijde web? Uiteraard op www.7stepsofdenial.com en dan is het niet het getal 7, maar volledig uitgeschreven. En op Facebook, maar dan is het wel weer met de 7. Dan is het dus www.facebook.com/slash 7 steps Aha, dus dank je. Het cijfer 7. Ja. Dank je wel. <laughs> Graag gedaan. En dan gaan we door met het laatste nummer: The Forgotten People. <lacht> Yeah. Kerosinendampen spatten er vanaf. Uh, uh, kunnen dampen spatten eigenlijk? Ja, minst, mits het condenseert, uiteraard. Wauw, weer iets totaal anders hier bij de voorronde van de uh, Roppe Acta Awards, ladies en gentlemen. Kunnen trouwens, kunnen mensen dit ook terugluisteren ergens op het uh, Wereldwijde Web? Jazeker, en niet alleen op het Wereldwijde Web, maar we hebben ook nog CD's bij ons. Ja! Dat houden wij voor. Er zijn de cd's, en, de CD's te koop? Zeker weten, ze zijn mooi. La, heb je wat? En shirts ook, T-shirts. Ja, kijk maar, die twee hiervoor, die hebben al zo'n mooi shirt aan. En, die heeft ja, een girly oké, aan, die dus. heeft een extra extra extra extra extra large aan. In... Nee, het houdt op bij twee keer niks zelf. Wat dat kostte die hond? 10 euro maar. 10. En er staan 14 nummers op. 14 nummers voor 10 euro. Koop je rijk zou 70 cent per ja, dus. nummer, Dat is waar voor die geld. Jij hebt snel gerekend. Zo snel ben ik vanavond niet. Echt niet. Ik heb nog steeds die feestdagen in mijn in systeem. Maar goed, je hebt hem dus. Ze hebben t-shirts je rijk en check het allemaal via het wereldwijde web. Nog één keer. Seven steps op de Woehoe. Um, wat hebben we nog meer? Oh, ja, ik moet nog eventjes uh, melden dat we elke keer natuurlijk uh, bij Rob Acta voorrondes een publiekswinnaar hebben. We hebben een publiekswinnaar u bent allemaal het publiek, dus u gaat bepalen wie vandaag de publiekswinnaar wordt. De publiekswinnaar maakt nog altijd kans om in de finale te komen op 17 maart, dus stem erop en je weet maar nooit, uit alle voorrondes uh, wordt er een publiekswinnaar gekozen en uiteindelijk uit die vier publiekswinnaars gaat er eentje door naar de finale, dus stemmen! Ook dit jaar is er weer een publiekswinnaar, oh mijn god, dat is rijmalerij van Likmefesje, dus dan gaan we niet naar verder. Ik moet trouwens nog even iets zeggen, want... Ik dacht dat er DJ Crazy Crewchef was, want ik in een gesprekje mee gehad. Ik denk, die is DJ van Dienst. Maar die meneer daar zit in het donker. Opeens ging er net een lampje aan. En ik zie Dylan, juist, daar zit Dylan. Maar even ontschouwt mij zijn DJ-name. Hij is namelijk ook uh, voormalig finalist bij de Op Act Geef even een applaus voor de DJ van Dienst. En ik heb het natuurlijk over Low Addict Sound System. We gaan zo weer verder. Tot zo. Vooral zeg ik dat er een zeer gevarieerd aanbod is. En dat maken wij ook waar. Elke voorronde weer opnieuw bij deze Rob Acta Awards. Geweldig. Hier staat ze alleen te glimmen en te lachen. Wat een plaatje. En nu nog die muziek. Dat zal u verrassen en verblijden. Een 19-jarige singersongwriter uit de omgeving van Alkmaar. En sinds haar 15e is ze al bezig met het maken van haar eigen muziek, en vooral met het ontwikkelen van een eigen stijl. Ze schrijft over alledaagse dingen. Dat is haar inspiratiebron zo'n beetje. En um, ik zal zo zeggen, luisteren en huiveren. Maar geef vooral een enorm applaus voor René Spijker! Hoi Hallo, Goeie avond. Um, ik ga beginnen uh, zonder bandje. Uh, met W. Het is een uh, klein liedjesliedje. En ik, uh, Maak gebruik van een Loopstation. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. De vijfde die heeft opgetreden bij deze derde voorronde van de Rob agda wordt En zoals Pepe Fischer dan zegt, zon overgroten. Maar dat zal binnen nog wel meevallen. Uh, is René Spijker? Zeg je het goed, hè? Ja, je zegt het goed, ja. Een goed. Um, ja, want uh, dit is uh, het werk uh, wat wij uh, heel makkelijk kwijt kunnen in onze studio bij CFM uh, Zandvoort. Kogon, gitaar en... Uh, is dat ook een beetje de voorliefde voor jou, het zingen en Ja, zeker weten. Ja, ja. Is dat uh, altijd iets wat je altijd had willen doen? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ik, ik, ja, ik weet niet. Ik ben uh, vanaf Kleinse vaan al uh, lekker met muziek bezig. En... Uh, hoe, uh, door wie? Ja, dat klinkt allemaal weer zo gestandardiseerd. Door wie ben je dan beïnvloed? Door wie ben ik beïnvloed? Um, ja, Sowieso door mijn vader. Ja. Die maakt, uh, die zit ook in bandjes en uh, van alles en nog wat. En uh, nou ja, mijn helden zijn wel John Mayer en uh, ja, die kant op zeg maar. Die kant op? Ja, ja, de brede kant. En dan heb je nu ook uh, drie cornuiten uh, bij je? Zeker. Jimmy, Bo en Rick. Ja. Eén keer goed. <laughs> yes. Hoppa. Um, want, uh, nou ja, goed, ik ga wel even naar Bo toe. Want, uh, want ja, uh, hoe ben jij gevraagd? Uh, nou, ik heb René denk ik een stuk of vier, vijf jaar geleden ontmoet. En uh, door muziek maken ook. En wij zijn sindsdien gewoon bevriend geweest. We maken samen gezellig muziek. En uh, ja, we, hadden, we zingen al vaker samen. En we dacht, René dacht nu, ja, laten we voor dit ook een keertje weer samen spelen. En uh, ja, ik vind het altijd heel erg leuk om met René weer muziek te kunnen maken. En uh, ja, ik, ik vind het heel gezellig allemaal. Is, uh, geze ik hoor gezelligheid. Is dat uh, ook een voorwaarde, Jimmy? <laughs> nou, zeker. Ik denk uh, dat je... Uh... Het is wat je gaat krijgen van nee, is gezelligheid, uh, ja. ja. En vergoed dat uh, veel, Rik? Um... <laughs> uh, maar, ja... ja je, mag, je mag je... Je mag je wel uitspreken hoor. Ja. Ja. Of is het... Even mijn mond houden, denk ik. Oh, toch to ah, Nou goed, Rick, Rick houdt zijn mond. Nee. Oh, Oké. Okay. Nee, maar maar, uh, maar jij, jij doet toch ook een instrument? Ik uh, speel gitaar, ja. uh, Hoe belangrijk is die? De gitaar, hoe belangrijk? Ja, ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Zeker in het, uh, wat, wat, de composities en de arrangementen die je maakt? Uh, nou... Ja. Tegenwoordig wel, maar we zijn nu meer bezig met uh, liedjes van René in band vorm te zetten. En dan is het uh, extra gitaartjes altijd wel leuk dus voor uh, meer, uh, meer power in de liedjes. Speel jij liever akoestisch of gewoon met een drum? Lief met een drum, gewoon een drumstel. Ja, dat is mijn, toch maar pre. Uh, dit is dan uh, toch uh, voor uh, ja, uh, de leukheid om, uh, om het in zo'n kleine uh, setting uh, te doen? Uh, dit is natuurlijk weer een hele andere kunst. Uh, dit... Op drumstel kan je gewoon wat harder slaan en hier moet je toch wat meer letten op, op het gevoel en meer op de inhoud van het liedje. Zeg maar. Dus dat is weer een hele andere tak van de, van de, van de sport. Ja. Maar uh, met de met, met liedjes, uh, je kan het dus uh, zo klein en zo groot maken als je het zelf wil natuurlijk. Ja klopt, dat vind ik juist heel gaaf om uh, zo te... Kunnen mogen doen. Is dat er nou juist ook een beetje de kunst dan om in zo'n grote zaal om het een beetje gezellig en intiem te maken op het podium? Ja, dat vind ik juist uh, heel gaaf om dan zeg maar een beetje intiem. Uh, ja hoe zeg je dat? Ja, de sfeer te veranderen is denk ja. ik wel het sterkste punt van René. Het maakt niet uit wie er voor haar zit of wie erna komt. Maar je weet altijd gewoon precies: dit is René de stijl. En dit is, ze heeft een aparte sfeer die ze meebrengt met haar optredens. Denk ik? vind Spreek ik. Ik heel lief van je man. Uh, even voor, uh, voor de mensen die uh, thuis uh, de compilatie uh, aan het uh, terugluisteren zijn. Uh, waar ben jij op uh, te vinden op het wereldwijde web? Nou, We hebben een pagina, René Spijker, op Facebook. Uh, op YouTube, ook gewoon René Spijker, met twee E's. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja, en we gaan uh, binnenkort ook weer lekker optreden in de buurt. En uh, misschien ook wel in uh, Utrecht, wie weet. En uh, in Haarlem. En, uh... Kortom overal. Ja, nou ja, we gaan zo breed mogelijk uh, lekker spelen. We vinden dat hartstikke leuk. Dankjewel. U bent leuk. En uh, voor het laatste nummer heb ik jullie hulp nodig. Ja. Um, afgelopen zomervakantie heb ik een um, wereldreis gemaakt. Nou, wereldreis door Afrika, rondreis, wil ik wel goed zeggen. Uh, door Botswana en Namibië. En uh, ik vond het daar zo ontzettend gaaf dat ik daar een nummer over heb geschreven. Um, er komt straks een heel leuk meezingstukje, mee als je het leuk vindt, zing lekker mee. Hier komt Mama Africa. Ik heb er altijd groot veel respect voor als iemand voor een zaal als deze alleen met een gitaar en een stem staat. En vooral als er daarvoor een hard rock band die klonk als een straaljager heeft gestaan. Waanzinnig, daarom een extra groot applaus voor René Spijker! Ja toch? René, is er ook wat terug te horen van jou ergens, Egan Of moeten we alleen naar jouw concerten? Nou, Ik heb ook een facebook Ja, joh. Ja. En uh, naar YouTube-kanaal. Ja. Oké, okay, dus allemaal vrienden worden met René. En dan komt ze thuis bij je spelen. Dat beloof ik je. René Spijker, dames en heren. Woehoe! En voorwaar, we liegen niet hier bij de Rob Achterwoords. als we zeggen dat er een gevarieerd aanbod is. En wij maken ons op voor alweer de laatste band van vanavond. Over een minuut of tien gaan we los. En ja, je raadt het al. Alweer iets heel anders. Tot die tijd, de dj van dienst, dj Hinnis! We hebben er vijf gehad, er is er nog één te gaan. Het begint een beetje de kriolen hier vooraan. En, uh, ja, dat is een beetje rijmelerij van Liquifestje, dat zou ik niet meer doen. De artiest die vanavond voor jullie gaat en mag afsluiten, ziet heel graag dat jullie gaan dansen. Jawel. Hij wil jullie dolgraag laten dansen. En dat doet hij samen met deze fantastische te gekke band die hier klaar staat voor jullie. In die zeer sportieve outfits. Samen maken ze energieke popsongs en de onderwerpen meisjes, vooral meisjes. Een, een eigenzinnige muzikale verhalenverteller die je meeneemt in zijn ervaringen en gedachten. Ik zou zo zeggen, voor de draad ermee, geef een applaus voor Peer Pressure! feesten. Hebben jullie het naar je zin? Ja? Oké, oké, oké. Ik wil zometeen dat jullie samen met mij het dak eraf gaan blazen. Ja? Yeah. Ja? Yeah. What I won't never try it on a same I can be a jerk sometimes, but now that I found you I'll never lose it, lose it, Said I. Oh my- te komen Speer, van peer pressure. Nou, want ja, uh, want ik denk, nou, als ik zou uh, uh, het, het uh, alles spatten ervan af. Ja, als je 20 minuten wilt spelen, moet je 20 minuten alles geven. Ja. Uh, uh, dus. Ik, ik, ik, ik, ik heb zitten luisteren, maar. Ik zeg net tegen je, voordat de microfoon aanging, uh, hier kan je mij midden in de nacht uh, van wakker maken. Ta jaren tachtig met, uh, met, met, met 70 uh, hoeks en groes. Ja, ik uh, gaan we je binnenkort even s'nachts wakker maken. <laughs> nee, ja, te gek om te horen, denk ja. je wel. Wat uh, de stijl? Funk? Funk. Alles. Funk -ge uh, funk gebaseerde popliedjes ja? met uh, hip hop en R&B invloeden. En dan, ja, maar dat, uh, dat, dat, dat haalde ik er ook nog even ja. uit en dat is niet alledaags. Nee. Vindt ie? nee, nee. Nou ja, we maken wat wij met z'n vijven dan zijn we we maken wat we tof vinden. Ja. En uh, dan kom je op dit eindresultaat uit. Ja. Ja. Heb jij uh, al lang uh, in de platenbak of zo van, uh, van je ouders of zo zitten kijken van dat vind ik wel leuk, dat vind ik wel leuk en dat kan ik tien keer beter. Uh, nou, ik heb natuurlijk uh, ziek zitten kijken in mijn vaders en mijn moeders platenbak. Maar er staat niet echt deze muziek in. Nee, nee er staat veel uh, ja. David Bowie in. En, uh, dat heeft niks met film. Nee. En ook niet meer... nee, maar er staat ook veel van Prince in trouwens, dus ja? dat heeft wel weer uh, ja? dat is wel, uh, een invloed, natuurlijk. Ja. En dat, dat, nou ja, goed, uh, maar uh, is dat uh, voor, voor jullie gewoon de manier om, om jullie manier van muziek uh, te maken? Zoiets onder de aandacht brengen, uh, ja, het is, er zit van alles in. Ja, dit is, dit is gewoon wat wij tof vinden, wij maken het tof vinden en of het goed of slecht ontvangen wordt, ja, dat zien we wel later dan wel weer. Maar volgens mij ging het vanavond best wel lekker. Er zit ook een heel veel positieve elementen in. Ja, muziek moet, ik, ik, ik vind dat muziek vrolijk moet zijn. En, ja. en er moet veel energie in zitten. En ik hou, zoals je op, st op stage hebt kunnen zien, zelf erg van dansen. Ja. En ik wil ook dat uh, mijn publiek dat doet. Ja, bereid je je daar ook op voor? Want... Ik kan me zo voorstellen, want als je het nu zo 20 minuten lang je helemaal jezelf helemaal geeft, ja. dan moet je natuurlijk ook een goede conditie hebben. Want je kan natuurlijk niet uh, elke avond dan aan het bier zitten en uh, noem maar op. Nee, maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb echt, echt een rukconditie, man. Ja. Echt waar, ja. Dus moet, daar moeten we nog aan werken. Maar dit, uh, ja, weet je wat? Het is? je krijgt energie van het, van het publiek dat meespringt en meezingt. Ja. En dan... Uh, Nee, dat kost het geen moeite. Even nog over die band. Hoe, uh, heb je ze gewoon uh, bij elkaar gezocht? Of uh, zijn ze allemaal uh, gewoon van dit gaan we doen? Nou, het is, deze formatie speelt wel redelijk vaak samen. Ja. En uh, het zijn ook gewoon uh, vrienden van me. Ja. Dus uh, de die klik was gewoon. Uh, de klik was er meteen. Ik heb ze een paar jaar geleden ontmoet. En, uh, spelen... Moet dat ook een voorwaarde zijn? Nee, absoluut niet. Dus ik ja. kijk naar de police. Deel is, Keiharde ruzie, maar die hebben op wel, toch wel heel tof album neergezet. Op een... ja, maar ik merk niet bij jullie in de band dat er een mint van... Uh, hoe noem je dat? Uh, Stuart Copeland en nee, Sting. Nee. Dat, dat, dat is niet die karakter. Nee, dat is er niet. Nee, we zijn, uh, we zijn, we zijn dikke maatjes. Dus uh, laten we dat zo lang mogelijk zo houden. Ja, Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, nog even voor de mensen thuis die de compilatie uh, terug horen. Uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op uh, Facebook kan je ons volgen, op uh, Soundcloud, op Instagram, op Spotify... Eigenlijk vrijwel elke streamingdienst, er staat ons single uh, One in a Million op, dus dat kan je gewoon opzoeken en dan uh, kijken of je het wat vindt. Wij vinden het tof. Yeah, <laughs> Dankjewel. Tom. Het volgende nummer is het aller allerlaatste van de, deze avond van de Rob Agda voorronde. Maar, dat betekent helemaal niet dat er niet gedanst moet worden. Dus, are you ready to dance with me. <laughs> Let's go! your eyes there bit, you want to climb and me but baby you can't do that you have to wait in line and stay in line even though you look so fine eyes were looking for mine all night long girl Love you stronger towards me only the sound of your name takes my mind to ecstasy you're my son my earth heaven and ones. i know we are short on time I'm out, girl, I can refuse, I can't refuse oh, oh, oh, oh. Keep on messing with my mind Keep on wasting all my time She's a true beauty with no imperfection Tension in the room when she enters She will act a super offended When you see her, you will surrender To a the way she moves I don't know how, but keep on doing what you do Bust the move tracks, attention trench my in the crew, tell her it oh so cool Cause when I saw her, I felt pretty, pretty Make her mind, we'll put it up as well as time Cause when she runs with my ratchet, it's my dance I'ma do my thing to you Girl, I'ma sing to you And you can do that thing you do when we got terror, I drink, to. do what? I can refuse, I can refuse Messing, don't mess with my mind now And keep on wasting all my time now And I can refuse, I can refuse And keep on messing with my mind Keep on wasting all my time Okay, okay Wat we nu gaan lieve mensen. ready? give me some keys, please. Oké, okay, lieve lieve lieve lieve lieve mensen. Op mijn tel gaan we met z'n allen. Even wat funky dansen. Let's go! Let's go! In one, two. Still, but still, but still I can't refuse, I can't refuse I said don't mess it with my mind now And keep on wasting all my time now Girl, I can't refuse, I can't refuse I Keep on messing with my mind now I Keep on wasting all my time I can't refuse, I can't refuse And keep on messing with my mind Dank je wel. Dank je wel. Kan niet, jongens, 20 minuten. Oh ja, yeah, wat fijn dat de liedjes van de afsluiter ook zo dansbaar zijn. Als je dat is weer Ramelarij van Leakman uh, Fashion. Jongens en meisjes, dames en heren, wat een feestelijke afsluiter van deze derde voorronde van de eerste. dit is Peer Pressure! Ik bedoelde natuurlijk de eerste van het jaar. Um, ik, ik heb ergens gelezen dat jullie een single uit hebben. One in a Million. Is die ergens uh, terug te beluisteren? Of? Absoluut man. Voor je eerste nummertje was het. Vond je het een mooi liedje? Check on Spotify, YouTube, Soundcloud, teaser, Dat soort dingen. Alle platformen. iTunes. Enzovoort, enzovoort. Ja, peer Pressure de afsluiter! Lekker! Bye van uh, niemand minder dan Ariana. En dat bracht de tijd op, uh, nou, wat zou zeggen, drie minuten voor tien. En hebben we er nog eentje die we nog kunnen draaien. En dat uh, gaan we dan ook zeker doen. Want dat is Royal half Height Alone in my EP. Won't you come over? Dat is de laatste. You come over Tot volgende. Over. This time I I can make it alone today. Come over and stay whoa, whoa. Oh, now I know that it's you I want forever now Won't you come over and stay whoa, whoa. This time I realize I can't make it alone today Won't you come over and stay since the day that i met you yeah have